Zeven uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Rechtstreeks vanuit Amsterdam, recht tegenover het Paleis op de Dam, doen we vanochtend verslag van het wakker worden van de hoofdstad. Van de uh, abdicatie en in de huldiging. U uh, wordt op de hoogte gehouden vanochtend. We gaan eerst naar het NOS Journaal. Mark Visser. Drie maanden nadat koningin Beatrix bekendmaakte dat ze terugtreedt, is het zover om tien uur. Doet ze na 33 jaar afstand van de troon. In de vroegschapskamer van het Koninklijk Paleis op de Dam tekent Beatrix de akte van abdicatie, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel.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 Beatrix gaf gisteravond in het Rijksmuseum... een afscheidsdiner voor de gasten van buitenlandse vorstenhuizen. Op tv was intussen haar afscheidstoespraak te zien. En daarin benadrukte ze hoe belangrijk prins Klaus voor haar is geweest. Verder noemde ze prinses Maxima een zegen. En zei ze dat Willem-Alexander goed is voorbereid op zijn nieuwe taak. Sinds 6 uur vanochtend maken op de Dam de feestrangers van vannacht plaats voor Oranje fans. Afgezien van enkele doorzetters die al de hele nacht bij het paleis bivakkeren. om vooraan te staan als de koninklijke familie op het balkon verschijnt. Dus nou ja, een uurtje of uh, drie, vier gaan we er nu opzetten. is dus nog even en dan uh, kunnen de slaapzakken weg, gaat het zon schijnen. en dan uh, kunnen we gaan staan. Nee, nee, nee, ik heb van tevoren al even geslapen. Dus uh, ik ben goed wakker. En wat is voor u dan nou de reden om zo vroeg te komen? Nou ja, dit maak je natuurlijk nooit meer mee. Het uh, is natuurlijk heel uniek hier in Amsterdam. Maar ik woon in Amsterdam, dus dan moet, je wel even, dan moet je er wel bij zijn. Op Amsterdam Centraal is er nog vooral druk met mensen die vertrekken na Koning in de Nacht. Volgens een woordvoerder van de spoorwegen is de sfeer gezellig en zijn er geen grote problemen. In de Belgische plaats Zedelgem is de brievenbus van het gemeentehuis gekraakt. Die was bedoeld voor enveloppen met geld van eerlijke inwoners. Anderhalve week geleden dumpte dieven een gestolen kluis in het dorp. In de kluis zat ongeveer een miljoen euro. Dat geld kwam op straat terecht. Bewoners staken het in hun zak. De burgemeester riep op het geld terug te brengen... door het anoniem in de brievenbus te stoppen. Die brievenbus is nu dus gekraakt. Of er geld in zat en hoeveel is niet bekend.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 De textielfabriek stortte een week geleden in. Reddingswerkers hebben de hoop op meer overlevenden inmiddels opgegeven. In de gevangenis van Guantanamo Bay... zijn zo'n 40 Amerikaanse verpleegkundigen en artsen aangekomen... om hongerstakers te begeleiden. Sinds februari zijn er gevangenen op Guantanamo Bay in hongerstaking. Hun aantal is inmiddels opgelopen tot 100 van in totaal 166 gevangenen. Volgens de leiding van Guantanamo... krijgen 21 van hen gedwongen vloeibaar voedsel... omdat ze er slecht aan toe zijn... De gedetineerden protesteerden tegen de omstandigheden waaronder ze worden vastgehouden en de onzekerheid over de duur van hun detentie. De terreurverdachten worden in de beruchte gevangenis vaak jaren zonder vorm van proces vastgehouden. De nieuwe Italiaanse premier Enrico Letta heeft het vertrouwen gekregen van een ruime meerderheid in het parlement. In de Kamer van Afgevaardigden stemde gisteravond driekwart van de leden voor het nieuwe kabinet. Vandaag moet ook de Senaat het vertrouwen nog uitspreken. De nieuwe regering werd zondag beëdigd nadat er maandenlang zonder resultaat was onderhandeld. De president stuurde daarom aan op een brede coalitie van links en rechts die het land uit de crisis moet loodsen. Het weer eerst nog koud met temperaturen boven nul. Later veel zon, vooral in de noordelijke helft. In het zuiden komen meer wolken voor en het wordt 10 tot 15 graden. Morgen wordt het na een koude ja, nacht wilgen. met vorst iets warmer met vrij veel zon. Goedemorgen, het is. Uh... Vier minuten over zeven op deze bijzondere dag, 30 april. Wij verslaan voor u vandaag op Radio 1 de applicatie en de inhuldiging. Vanaf een prachtige locatie aan de Dam, de grote industriële club, dat is waar wij zitten. En inmiddels is ook onder andere bij ons aangeschoven Meno Reemij. Onze verslaggevers zijn op pad, op pad in uh, Amsterdam. En um, nou, Ik zou zeggen, blijft u gewoon luisteren. Dan praten wij u bij.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 Zo is het. Lara Rensen en Marcel Ooster. Zes minuten over zeven. We zijn live vanaf de grote industriële club aan de Dam. En wij hebben zojuist mogen aanschouwen dat het, de deur openging. Bij het balkon <lacht> op het paleis aan de Dam. Wat is daar aan de hand? We hebben al een balkonscène ja. hier, Lara. Echt waar. Het, is, het stond om tien uur gepland. Maar de balkonscène is zojuist begonnen. Eh, mensen stonden eigenlijk allemaal naar de bovenste verdiepingen te kijken... waar al eerder de lichten aangingen en af en toe een raampje open. Maar ineens zwaaiden de, de, deuren, de grote deuren naar het balkon open. En wat zagen we toen? Er is een man met een stofzuiger. Er kwam een man met een stofzuiger naar buiten. En die staat nu, as we speak, live on air, de, het balkon te Wat zou er nou op dat balkon liggen? Zou dat tapijt liggen, denk je? Wat denkt u wat er op het balkon ligt? Zijn ineens, al mensen klappen ineens helemaal dicht. Wat denkt u wat er op het balkon ligt? Um, een rood, rood tapijt? Nee, ik denk eigenlijk. blauw eigenlijk. Blauw, ja. Die, de, de stofzuigman heeft een blauwe trui aan. Dat was heel leuk, want het publiek begon hier ook net te juichen. En toen wees hij zo met zijn vinger naar zijn mond van... Sst. Ja, moet je stil zijn. <laughs> oh. Maar hij maakt er wel werk van, want hij stond ja, er is nu ook een tweede bijgekomen... die houdt toezicht, die kijkt hoe de andere man stofzuigt. Dat <lacht> wat klopt, die heeft net ook al applaus gehad, deze meneer. Ja, ja. ja. we we elkaar... ja, wat ligt ja, ik, ik daar dan, Mark Robin? Ik denk bloemblaadjes, misschien dat er een klein bloemblaadje... of misschien wel een, een sigarettenpeuk of zo. Hij, hij controleert of er nog iets ligt, hoor ik hier. Misschien wel een duivenpoepje van de duiven op de dam. Die zijn trouwens ook nergens meer te bekennen. De duiven. Die zijn allemaal van... Hebben jullie duiven gezien? Ik heb er nog geen gezien. Die zijn allemaal ineens miraculeus uit het centrum van Amsterdam verdwenen. Maar misschien moeten we de stofzuiger nog even aanmoedigen, mensen. Misschien is dat er even... Er zijn nog meer stofzuigers, hoor ik. Ja, volgens mij kan je beter die man aanmoedigen. <lacht> <lacht> Oké. Okay. We zien ook inderdaad de rest van de zijn, Want we, we kunnen u vertellen, wij zitten uh, ik zei het al, aan de dam... met uitzicht op het paleis, uh, op de dam. En daar zien we dat de blauwe loper... die dus uh, voor het paleis langsloopt naar de Nieuwe Kerk... met de palen en de gouden knoppen... en de visnetten daarboven op de overkapping... dat ook het tapijt daar op dit moment uh, gestofzuigd wordt, Marcel. Ja, inderdaad. En dan kijken we eventjes iets meer naar rechts. En dan kijken we het damrak in... ...zie ik nog niet hele grote stromen mensen vanaf het station komen. Komt er wel iemand aan, Karin Albert? Ja, natuurlijk komen er. Alleen het gaat een beetje druppelsgewijs. Uh, nu is op dit moment kennelijk geen trein die aankomt, dus is het weer even rustig. Maar dat kan zomaar omslaan. En ondertussen, ik sta op het plein voor het station... En ik kijk even omhoog en dan zie ik dat ook de NS de rood-wit-blauwe vlag heeft wapperen met eraan de oranje banier. Um, er staat ook een mevrouw met een bakfiets voor het uh, Centraal Station met daar, uh, uh, ja, hoe heet het, de t-shirts die ze aan het verkopen is. Veel oranje, veel mensen die uh, uh, hier aankomen lopen. Nou, meneer die nu even wat aandacht probeert te trekken en die ik uh, probeer te negeren. Um, Even kijken hoor, want daar is uh, uh, ja, oranje, dat is uh, de kleur natuurlijk, sjaaltjes, kronen, uh, haren, pruiken uh, in alle soorten en maten. Dus je begint nu een beetje die omslag te zien van mensen die nu uh, Amsterdam binnenkomen en dus uh, helemaal vol goede moed en vol energie zijn. Terwijl ongeveer een uur geleden, nou, ietsje ietsje verder weg nog, uh, zaten hier vooral mensen te wachten in de hal die de hele nacht hadden doorgehaald. En uh, ja, dat was ook te merken. Goedemorgen. Persoonlijk moet ik er niet aan denken om ochtends om, nou wat is het, tussen 6 en half zeven aan de friet en de Nuggets te zitten. Ook niet? Wie van jullie wel? Zonder een voor Koningin en nacht. Zeg, hoe was het vannacht? Superleuk. Waar zijn jullie geweest? Rembrandtplein volgens mij. Rembrandplein en. Wat was het andere plein? Jantjes verjaardag. Oh, nee, Jantjes verjaardag. Jantjes verjaardag. Jantjes verjaardag. En nu, waar moeten jullie naartoe? Het is Schelling. Nou, hier zitten wat mensen te slapen op een bankje. Uh, fototoestel in de hand. Goedemorgen, mooie foto's gemaakt? Ja, ja, ja. Even kijken, ik heb een mooie foto gemaakt voor William. Het is in uur. Ik ben daar bij de dam. Sis de klok voor de batterij. Ik kom niet bij hem aan. Dus ik to terug dam de damscourt, I ik een mooie some nice maken. Dat is grappig, deze meneer die komt vanaf de Dam, heeft daar wat foto's gemaakt en uh, nu speciaal om uh, even zijn camera op te kunnen laden, om een stopcontact te hebben, is hij naar de hal gekomen, de hal van het Centraal Station. Willem, doe jij even open, staat erop uh, <laughs> op de foto die hij laat zien. Dat is een aanplakbiljet, oranje met witte letters. En uh, gaat u de hele dag hier blijven? Ja, ja, ja, ja. ik wil uh... congratulations en de... Uh, the blessings as a king, you know, is, is is very significant for me, for where I'm coming from, from Africa to, you know, this is the uh, history. And I have to be part of it because uh, I've lived in Amsterdam for so long. This is NOS. And I have shake hands with the prince in uh, Utrecht, in the football competition between Argentina and Nigeria. That was the first time I had the opportunity to meet him. And I shake him since then. I became strong physically. He's a great man. Yeah, yeah, yeah. Meanwhile, Kijk, deze man heeft Willem-Alexander wel eens een hand gegeven. Uh, gezien bij een voetbalwedstrijd Argentinië-Nigeria. Uh, u speelde voor Nigeria. Ja, ja, ja. Nigeria, ja, ja. En, um, en sindsdien is hij groot fan van het Koningshuis. En hij wil erbij zijn. Dit is een historisch moment. Hij wil er onderdeel van zijn. Kijk eens aan. Bijzonder. Hoe mensen graag hier aanwezig willen zijn. Het willen meemaken. En u hoorde het van Karen ook onderdeel willen zijn van de geschiedenis. Jeroen de Jager. Dag Laren. Hoe is dat bij jou? Ja, rustig nog hoor, absoluut. Het is uh, niet het hoogtepunt, zal ik maar zeggen, als het gaat om de veiligheid. Iedereen is langzaam aan het opstarten. Ze krijgen hun briefings, de agenten hier in de beurs... Van Beerlaag in de grote zaal worden ze bijeengeroepen. Krijgen ze te horen waar ze vandaag op moeten letten. Wat hun houding ook moet zijn, natuurlijk. En ze hebben natuurlijk vannacht al uh, wel het een en ander voor de kiezer gehad. Niet heel heftig. Vijftig uh, arrestaties gedurende de nacht. Dronkenschap vooral. Eén vechtpartij uh, vanwege ruzie om een goede plek op de vrijmarkt. Vijftien uh, mensen die daarbij waren betrokken. Dus dat was de nacht. Groene Jager dus. We zijn ook altijd elders in het land. Roepau reist van het noorden naar het zuiden. U hoort hem straks. En we zijn in Utrecht waar ze sinds gisteravond 6 uur... Maarten -Hag al volop actief zijn. Hè? Zeker. Uh, hier op, uh, op, in de Breedstraat is het eigenlijk nog heel rustig. Zo uh, vroeg op deze Dinsdagborgen. Uh, maar een van de weinig stenthuizen. hier... Ja, u, u staat hier eigenlijk al sinds gisteravond, hè? Sinds gisteravond, om drie uur, ja. ja maar het wijk bij Duursted hier naartoe gekomen... Uh, met de gebruikelijke prullaria, ja, zullen we maar zeggen. Verkoopt het, ja, het een, ja. Beetje? Ja, een beetje? Ja, dat ja. klopt een beetje. Is gisteravond goed gelopen? Het is redelijk gelopen, ja. Goed zo. U hoort bij de, de vroege vogels van dit uur. Terwijl we hier op de achtergrond trouwens de vuilniswagen horen die alle rotzooien opruimt. Want de puinop is gigantisch, hè? De puinop is gigantisch, ja. moeten kijken hier wat allemaal ligt. Dat is ongelooflijk. Ja, dat schijnt erbij te horen. Nou heeft u hier vannacht of gisteravond ook nog uh, iets ernstigers meegemaakt. Hè? Hier verderop in de straat uh, was die oploffing met die gastank. We zijn hier in de Breedstraat. Ja, klopt ja. Was het eng? Dat was niet eng, want ik zag alleen maar rook. Dus, en ik hoorde later dat er iemand zwaar gewond was. Dus, uh... Was het geen harde klap of iets? Nee, ik heb het gehoord verder. Nee. Oh, dat, is me, dat is opvallend. Ja, spannend ja. ja nou Goed, um, u heeft hier allerlei spullen. Kunt u me nou eens vertellen, uh, wat is uw pookstuk? Ik zie hier een zilveren schaal. Met ponkstukken, zijn die popjes bijvoorbeeld. Oh, de popjes, porseleinen popjes. Ja, porseleinen popjes. En boeken, en ja god van alles. Glazen, vazen. Die schaal, dat, dat ziet er aardig uit, maar. Dat is gewoon blik, hè? Het is voor mij gewoon blik. Ja, dat is niks. 1 euro, nee. Gaat niet mee. En voor de rest is gewoon glas en kopjes en noem maar op. Ik ga dan eens even verder zoeken. Want heeft u nog iets van het Koningshuis? Ja, een pruik van mevrouw, maar dat is geen, uh, niks van het Koningshuis. Hè? Maxima, niet. Een oranje pruik. Ach, ja, of van, is dat een maxima pruik? Nou, dat, dat lijkt er wel op, ja. <laughs> nou, dan, dat is dan in elk geval iets. Maar veel verder kom ik hier niet met, uh, uh, met koningshuisspulletjes. Ik ga eens even verder kijken of ik op de Vrijmarkt nog uh, echt mooie dingen kan vinden. En uh, intussen ga ik op zoek naar andere mooie verhalen hier in Utrecht. Dit is Radio 1, de troonswisseling. 15 minuten. Nou, over uh, 7 dus is moeten het moet op mijn tijd worden om wakker te worden hoor. Goedemorgen. Ze zijn in het Paleis ook wakker. Dat dus... is één grote show, <laughs> denk ik. Ja, dat hoort het nog oh, mee. Het echte werk komt straks nog wel. Ja, dus 15 minuten over 7. Menno, wat zit jij te doen? Je, je, bent, je hebt een verrekijker mee. Ja, we zitten wel dichtbij, maar de afstand, heb ik gisteren gemerkt, is nog wel zo groot... dat je, wil je het goed kunnen zien, toch even uh, moet kunnen dichterbij. Moet je, je bent kijken. ontzettend goed voorbereid. Menno ja. Remey, onze Koninklijk Huisverslaggever. Uh, Menno, wat, wat, wat, wat zie je als je, als je kijkt? V vallen je dingen al op? Of? Behalve dan dat de zon prachtig op het paleis schijnt momenteel? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, de koninklijke standaard is, uh, hangt boven het paleis. Uh, zie je op de vlagstok. Betekent dat betekent dat, dat ze binnen zijn. hoeft niet per se hoor. Dat betekent eigenlijk gewoon dat ze in het land zijn. Maar we kunnen er vanuit gaan, dat weten we eigenlijk ook wel. Dat ze daar, uh, dat ze daar slapen vannacht. En ze zijn dan uh, koningin Beatrix. Nu nog koningin en uh, de prins, prinses en prinsessie. Zij zitten wijs. Ja, je ik wijs nu. Er wordt nu een vlag gehesen volgens mij. Ja, in de toren van... Het paleis. In, de, in, de, in de klokkentoren. Ze de... Er, even weer naar beneden, geloof ik. Ja? Ja. Even? Nou ja, we weten niet precies wat ze doen. Maar er is activiteit om kwart over zeven. Ja. Nu al. Nu al. <laughs> het was gisteren al heel... Gisteren was er eigenlijk meer activiteit. We hebben ze geoefend, hebben we uh, kunnen zien. Uh, konden we hier vandaan ook zien lopen van, van uh, de kerk naar het paleis. En uh, to, ook toen stond het al helemaal vol met mensen, meer dan nu eigenlijk, maar het is nog vroeg. Uh, dus gisteren was ook al veel te zien en te doen. Oké, okay, dus daarom wordt nu het tapijt ook even stofgezogen. Dat begrijp. hebben ze gisteravond uh, ook gedaan. Ook dus gedaan. ik weet niet oh. wat er in de tussentijd is geweest... of ze nog een bal na hebben gehad daar, of de polonairs hebben gelopen. Maar... Twee stofzuigers naast ja. elkaar, hè? dus dat wordt uh, twee, ja, baans, uh, twee ja, ja. baans gezogen. En ook op het balkon zagen we ze zuigen, dat is uh, fantastisch. Ja. Ja. Han van Bree, goedemorgen. Goedemorgen. Een historicus, schreef meerdere boeken over oranje. en ook hier te gast. En dus ook aangeschoven, meneer van Bree zit ook met interesse te kijken, want dit ja. is toch wel een bijzondere dag. Hè? Ja, natuurlijk. Uh, nou, niet once in a lifetime, dit, al, al de tweede die ik me... Nou ja, al de tweede, maar dat... Uh, ja, uh, eens in de 33 jaar, dat is wel bijzonder natuurlijk. Ja. Had u gedacht dat u uh, hier zou zitten al, dit jaar? Nou, eerlijk gezegd niet. Um, ik, had, ik had gedacht van... Koningin Beatrix, ze vinden het nog leuk. Uh, ze, ze, ze geniet van haar werk. Ze doet het nog steeds volle overgave, Dus waarom zou ze ophouden? En um, wat ik, het enige wat, wat, wat ik verwacht had... is dat ze het op een onverwacht moment zou aankondigen. Dat is gelukt. Ja. Ja, nee, ja. ja, want uh, iedereen speculeerde maar over 30 april of 27 april... of uh, bekende data. Maar je, je kon er eigenlijk wel van uitgaan dat ze het moment zou kiezen... dat de verrassing was. En uh, waar, waarop ze dus extra attentie voor de monarchie zou krijgen. Meneer Van Meep, waarom... Um, um... Of laat ik het anders formuleren. We zijn gisteren dat uh, onderzoek naar populariteit... Hè? Ja. Uh, in opdracht van de NOS... dat Willem-Alexander het nog steeds op moet nemen tegen de dames. Ik had het al even over gisteren met, uh, met Menno. Dat is al tijden zo. Uh, is het voor hem moeilijk om nu... Uh, want geen enkele Nederlander heeft uh, ooit geleefd onder uh, mannelijk staatshoofd. Nee. Is het extra moeilijk voor Willem-Alexander... om zich nu tussen die dames te positioneren? Nou ja, de, de, de theorie is een beetje dat het, het koningschap vrouwelijk geworden is. Uh, nou heeft hij natuurlijk wel buitenlandse voorbeelden genoeg. Uh, Spanje, België, uh, het, uh, Noorwegen, Zweden, het zijn allemaal mannen. Mm -hmm. Dus daar kan hij in ieder geval kijken... hij uh, kan zich aan optrekken. Ja, precies. Dus, dus daar, daar, daar kan hij voorbeelden aan, aan ontlenen. Uh, maar ja, het is, het is natuurlijk altijd even wennen. Kijk, Beatrix was ook niet zo heel populair op het moment in 1980 toen ze aantrad. Hoor. Toen moest ze ook opboksen tegen de nog zeer geliefde Juliana. Mm. Dus dat, dat, dat hoort er een beetje bij, denk ik. Hoe krijgt hij dat internationaal, tijdens de vele bezoeken die hij gaat afleggen natuurlijk, als koninginval je toch wat meer op lijkt me? Heeft hij er toch een, iets in te halen? Nee, maar dat is lastig. Kijk, Beatrix, die, die haal je overal uit vanwege haar silhouet, haar haar, haar brede schouders. Uh, die, die valt altijd op. Uh, kijk, hij kan zich in kleding niet onderscheiden, maar daar heeft hij dan uh, Maxima natuurlijk voor. Uh, zeker bij die internationale bezoeken, daar uh, zal daar toch wel de meeste aandacht uh, dan in, de, in de kleding naar uitgaan. Ja. Kijk, het, het, het blijft natuurlijk wel zo dat op de belangrijkste momenten binnenland, uh, voorlezen, troonreden, kerstboodschap, uh, dan is hij in de spotlight. En, en zo moet het ook, denk ik. Hmm. Beatrix heeft na vandaag um, nog veel werkbezoeken op het programma staan, zagen hmm. wij. Blijft zij zo actief, denkt u? Of, hoe was dat bij Juliana en bij Willemina? Nou, Willemina is van het ene moment op het andere heeft ze gezegd: Ik ben staatsrechtelijk dood. En uh, ze heeft ook haar eigen chauffeur uit de auto gezet, en, uh, of uh, be beveiligingsman, moet ik zeggen. Van uh, ik, u bent niet meer nodig, u kunt gaan. Mm -hmm. dus die, uh, en die is eigenlijk nauwelijks nog uh, op, op een paar uh, plechtige momenten na, toen Beatrix 18 werd, was ze er erbij. En met Hongaarse vluchtelingen, het was was erbij. Maar verder was Willemina niet meer uh, in beeld. Waarom was dat toen? Waarom stopte ze zo abrupt met alles? Nou, ze, ik denk dat ze gewoon ook spuugzaam was. Wat, ja. Ja. En, en ze had het vijftig jaar gedaan. Het een lange tijd. Uh, en, en bovendien, en ik denk dat dat ook voor Beatrix geldt, die moet je opvolger niet voor de voeten lopen. Dus uh, ze zal het, het zal heel erg in overleg gaan en in, in, in, in functie van uh, de monarchie. En bij Juliana, hoe ging dat toen? Juliana, Juliana is langzaam, maar zeker, die heeft nog wel uh, sociale dingen gedaan. Hmm. Uh, kinderwerkplaatsen, sociale werkplaatsen, bezocht. Handicap precies. Dus, dus dat soort dingen, maar dat is langzaam uh, afge. Ja, afge, af, afgelopen langzaam uh, minder geworden. Omdat zij natuurlijk zelf ook langzaam uh, haar krachten uh, helemaal gingen afnemen. Lijkt het toch op dat het bij Beatrix wat anders zal gaan, Menno? Want haar agenda staat al redelijk vol. Ja, nee, uh, het is wat, wat Han ook zegt. Uh, ik denk inderdaad, Beatrix zal, uh, en dat is ook met zoveel woorden gezegd... gewoon haar werk eigenlijk nog wel voortzetten. Uh, ze heeft, ik geloof, 70 beschermd. Vrouwenfuncties die vervallen, ja. meen ik. Uh, bij, bij haar aftreden. Maar daar kan ze ook weer wat van terugnemen. Maar je ziet het nu al, ze heeft geloof ik al vier publieke optredens in mei staan. Uh, wat dat betreft. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Pieter en Magriet. Die uh, ook hun dingen blijven doen. Hoewel Willem-Alexander uh, tegen ons in een gesprek zei van... ja, hou er wel rekening mee, het zijn mensen van in de zeventig. Ja. Uh, dus die gaan we gewoon natuurlijke wijs al minder zien. Uh, wat dat betreft. En, en Beatrix heeft enorm van kunst gehouden altijd. Uh, van, ja. van muziek ook. Z zal zij zich daarop storten? Kan ik mij zo voorstellen nu? Dat, nu de, heeft ze daar uh, alle tijd voor. Ja, dat lijkt me. In, oh, sorry. Ja, nee. Nee, dat, dat, dat, dat, dat lijkt me inderdaad heel slim. Uh, kijk, be, uh, kunst is echt haar ding, om, om het zo maar te zeggen. Uh, dus ik zeg kan maar, me voorstellen ja. dat zij bijvoorbeeld uh, de, koninklijke, de, de Koninklijke Subsidie voor Jonge Kunstenaars blijft uitreiken. Dat vinden ze echt fantastisch leuk. En dat is voor die kunstenaars ook geweldig, dat er iemand staat. En, uh, die die, die met evenveel passie naar kunstenaars Ja, kunst en, en, en met kijkt. kennis van zaken. Je ziet ook altijd dat ze die, dat heel lang. Uh, dat duurt altijd veel langer. En, die jonge kunstenaars, die zijn ook altijd heel erg verrast over uh, de kennis uh, van, ja. van, van, van Beatrix. Dus he, het lijkt mij heel verstandig voor de Monarchie als instituut om dat... en ook voor Willem-Alexander Willem -Alexander, om dat in stand te houden. Want en dat de, straalt ook op hem ja, af. Ja, En er zitten ook in de eerste drie, vier, opt of in de, in de eerste vier optreden... er zitten drie dingen die met musea uh, te maken hebben. Dus ja, ja, wij zitten redelijk. En Willem-Alexander, wat... wat uh... Ja. Waar zou hij zich op moeten storten? Ja, hij gaat natuurlijk het, het, het, het land leiden als staatshoofd. Uh, maar we hebben al gehoord dat hij vooral inhoudelijk lintjes gaat knippen, Menno. Ja, nou ja, goed, ja, daar, daar wordt wat, wordt wat spottend over gedaan. Maar het is natuurlijk wel zo. Zij bepalen in dat opzicht de agenda van de dingen die ze wel of niet aannemen. En dat hebben ze de afgelopen jaren eigenlijk ook gedaan. Het, de hele Franje, alleen maar Franje, is er af bij, bij de Oranjes. Ze, ze zoeken naar, naar inhoud, ook inderdaad gewoon in het lintjes knippen. Maar van Willem-Alexander, en dat heeft hij ook gezegd... die gaat de wereld over. Die gaat hm. Nederland verkopen. Die wordt uh, net als Willem-Een koning koopman. Ja, daar is Bernard ja. Wintjes, hoorden wij gisteren. werkgeversvoorman, erg content mee. Want ja. dat zou met name ook als die mark meeneemt, wel eens goed kunnen uitpakken voor Nederland. Meneer de Bré, ziet, ziet u dat ook zo, meneer van Bray? Ja, dat, dat is de, de, de, de grote discussie altijd van wat levert de monarchie nou op. En, en is het, want je hebt natuurlijk een heleboel landen die het economisch ook best goed doen zonder uh, Koninklijk Huis. Maar uh, t, in, in, in sommige landen werkt het wel. Wietje nou, zei dat het vaak uh, um, ja. de eerste stap naar een gesprek <lacht> überhaupt is... Ja, nee, nee, nee. Maar je, je kunt niks verkopen als, als je kwaliteit, uh, kwaliteit van je product niet goed is. Kan, uh, dan wordt het dat de vlag op de mond gescheiden, bijna. Nee. Dus daar, uh, dat, dat is ook niet de bedoeling. Maar wat zal de rol uh, verder van Maxima worden? Want in het interview bleek natuurlijk duidelijk dat zij op de achtergrond stond. Uh, ja. Willem-Alexander op de voorgrond, dus bewust voor gekozen. Hij is de koning. Wat, wat zal haar rol worden? Hoe, hoe schat u dat in? Nou, ik denk, ik denk dat die niet heel veel verandert in, in, in, een, in een samenspel. Als zij samen op, op stap zijn, zal zij. Kijk, zij vult hem aan op het gebied van het, het omgaan met mensen. Het, het heel makkelijk uh, contact leggen. Uh, de, heel slim de juiste vragen stelt. Koningin is daar heel tevreden over, hè, Beatrix. Dat zei ze gisteravond zelfs nog even ja. in de toespraak. Ja, ja, ja. dat was opmerkelijk uh, ja, dat ze uh, dat even nog ja, uh, expliciet ja, benadrukte. Dat ja. ja. ja. ja, ja. is ook meteen de grote valkuil. Ja, natuurlijk. Ja, viel, viel jou ook op dat ja, je nog eens extra Naast Klaus uh, was dat natuurlijk wat opviel. Uh, ja. De twee persoonlijke dingen. Maxima innemend, uh, zegen, uh, wat ze allemaal binnen het uh, huis heeft gebracht. Ja. Ja, nee, die, die, die heeft inderdaad die rol. En het feit dat ze wat op de achtergrond is... geeft natuurlijk ook weer de vrijheid om haar andere werk te blijven doen. En, en, en krijg je niet een situatie zoals je dat bij Klaus en bij, bij Bernard... En, mm. en Hendrik al of ja, Hendrik helemaal in, in, in veelvaart hebt gezien... dat ze ja, een soort van franje erbij zijn. Nou. Menno, heeft ze altijd zo van, uh, of meteen al van Maxima gehouden, Beatrix? Mm. En ik meen dat er ook wat bezwaren waren in het begin. <klaar> nou ja, goed, de verhalen gaan. En we hebben er nooit met de koningin over kunnen spreken. Maar de verhalen gingen natuurlijk dat ze niet van, van de burgemeisjes was. En lang heeft gezocht naar Adel. En, en dat wilde niet lukken. En Willem-Alexander zelf maar eens de knop heeft doorgehakt. En, en die ook werd haar... verliefd. Hè? Ja, Echt verliefd. ook, maar ook ja. mensen in haar omgeving uh, die hebben gezegd van laat die jongen nou en vertrouw hem nou maar. En dat schijnt dat met name Constantijn op een gegeven moment deze moeder ja. heeft gezegd maar, om een platte te zeggen, niet nou. zeuren. Ja. Ze houden van elkaar. <laughs> Dit Precies. is gewoon de goede relatie. Klopt. Doe dat nou. Ja. Laat ze nou. Laat ze. En Klaus ook. <laughs> en, uh, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja nee, goed, ze is heel erg bedillerig natuurlijk altijd geweest. Dat zegt de jongen zelf ook. Uh, ze wilden alles regelen, perfectionisten, en daar paste dit ook wel bij. Uh, uh, maar nu, uh, al vrij snel ook trouwens, werd Maxima wel in de armen gesloten. Want ze zijn, wel, ze zijn niet gek, die oranje. Ze zien echt wel wat ze in huis halen en wat de toegevoegde waard is. Kijk, Het wordt een mooie dag vandaag. Hemel is blauw, een paar kleine wolkjes. De vlag is inmiddels weer in top in de klokkentoren. Ik weet niet wat ze eraan geprutst hebben, maar hij hangt weer, hij wappert wat in een licht briesje. Misschien? Wat zeg je? Misschien de oranje ja, dat de wimpel daar? Ja, ik ja, Ik ja, weet wel. niet of die er al hing. Nee, nee. dat heb ik ook niet uh, gezien. De zon... Komt inderdaad nu op het paleis, stijgt uit boven uh, Krasnapolski en de Bijenkorf. En daar in de buurt is Mark Robin Visser. Ja, dan toch ook weer net niet. Ja, hemelsbreed is het allemaal natuurlijk vlak bij elkaar, Marcel. Maar ik, mag je, ik kan je wel melden, ik kom wel aan mijn beweging toe. Want ik heb net vanaf de Dam heb ik geprobeerd uh, op de nieuwezijds Zijds uh, te komen. En dat kan eigenlijk niet... Dat is namelijk volledig afgezet. Dus ik heb echt wel een paar kilometer, nou, ik denk wel twee kilometer om moeten lopen. En toen kwam ik een, deze mevrouw tegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heet je eigenlijk? Marja. Marja. Dat ik jou nou zo vroeg op Koningin Dag al heb mogen ontmoeten. Ja. En toen stonden wij daar. Het is toch wat hè. Voor het hek. Ja. <laughs> en we moesten allebei op dezelfde plek zijn. We moesten hier uh, in uh, hotel uh, de Poort van Kleven zijn. Dat is dus vlak achter het paleis. Uh, en de kon hij. Nee. En toen moesten we praten als brugman. En uiteindelijk Adem. hebben we de... <laughs> Daar filmen we mee. Uiteindelijk hebben we de bestemming uh, gehaald. Ja, uh, Marco van Es, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de operations manager. Dat klopt. Wat dacht u toen u vanmorgen hier op uw stoepje van uw hotel stond... en al die hekken zag? Het zijn er een hoop, dacht ik. Ja, een hele hoop hekken. Ja. Vanaf het station uh, uh, tot aan de achterkant hier. Had u dit uh, verwacht, dat het zo zou zijn? Nou, we wisten wel dat het ingeekt zou worden. Maar uh, dat het vanaf het station niet meer te bereiken zou zijn bijna... dat, dat is uh, voor mij nieuws. Ja. Maar goed, uh, gasten kunnen in principe via de achterkant... En dan via ja, de mol We moeten een beetje improviseren. Uh, we gaan ons best doen. U bent helemaal ingehakt. Ja, wij zijn uh, afgesloten <laughs> van de buitenwereld. Afgesloten van de buitenwereld. En als uw gasten nou naar de Dam willen, dan moeten ze dus die route lopen, denk ik, die ik ook uh, net achter de rug heb. Uh, ja, dat is ook goed voor hun beweging. Dan kunnen ze een extra ontbijtje nemen morgen vroeg. Ja, want u doet binnen nog uh, oranje dingen. Uh, ja, we doen sowieso vandaag overdag wat oranje gebak, oranje ja. bitter. Uh, Erten voor Als het echt koud mag blijven. En als het warm wordt, dan hebben we mojito's. Dus ik denk dat we dat de best een leuke dag tegemoet gaan. En wat, en wat ga jij doen? Ik uh, ga de F&B helpen. De F&B? Uh, is dat ingehekte F&B of is dat vrije F&B? Sorry? Wat is de F&B? Leg dat even de food uit. Food and beverage. Ja, dat weet dus toch de niet de iedereen. de restaurant en de bar ga de ik helpen. De food and the beverage. Ja. Dan weet ik jou nog wel te vinden vandaag. Ja, absoluut. <laughs> Succes. <laughs> Dank u wel. Lekker vreedzakje van ons. Uh, heb je het koud trouwens? Is, is het koud bij nee, jou? Nee, het is niet koud. Okay. Vinden we het koud? Nee, we vinden het niet koud. We vinden, het is nog een tikje fris, maar ik denk dat het helemaal goed, goed. komt vandaag. Nou, als het zonnetje doorkomt, ja, dan, uh, wordt het lekker. Ja, prima hoor, wordt een mooie dag. Vanaf de Dam door naar Groningen. Verslaggever Roel Pauw is daar. Daar zijn ze ook al vroeg begonnen. Goedemorgen. Is dit het slecht weer scenario, die partytent? Nee, nee, nee. nee, nee. We verwachten geen slecht weer. Dit is voor de horeca. Ah, oké. Okay. Dit wordt het uh, geïnproverseerde café. de horeca gedeelte. Ja, nou, café mogen we niet noemen. Hè? Oh. De stille knip noemen we het eerder. Als ik hier had gewoond, nou, had ik het geweten wat de stille knip is? De stille knip is, is eigenlijk een, een chronische uitdrukking voor een café. Maar het mag eigenlijk geen café noemen. Okay. Dus eigenlijk met gesloten beurs... Maar dan wel enige alcoholische drank, ja, Zonder horecavergunning. Zonder horecavergunning. Ja, ja. Maar alles wordt gedoogd vandaag. Alles toch? wordt gedoogd, inderdaad. En dat Nassauplein, wat gaat hier verder gebeuren? Uh, veel activiteiten, dus veel, veel kinderen. Een vrijmarkt uiteraard. En uh, mm -hmm. muziek. Dus... Ponies, hoorde ik. Ponies, ja. Waar zijn de ponies? Achter Onderweg? U? Als u achter u kijkt, ja, dat zien ze op de radio natuurlijk niet. Maar... Nee. Ik zie wel een weidje, maar nog geen ponies. Nee, maar die komen, hè? die komen. Wij zijn nog vroeg. Wij zijn de kwartiermakers. Dus... Is hier een traditie van uh... ja. Koninginnedag vieren? Ja. ja. Dit is een absolute traditie. Nee, ik geloof dat dit de uh, veertiende keer is dat we dit hier doen. Dus het... Allemaal mensen uit de buurt zelf. Allemaal mensen uit de buurt zelf. Ja. Ja. Een ja. buurtinitiatief. Mooi, hè? zoals de koningin het vast graag had gewild. Ik denk het ook. Ik ja. denk het ook. En de koning ook wel, denk ik. Ja. Samen. Ja. Samen zijn. Ja. Ja. Dat maakten we hier al jaren ja. waar. Ja. Sorry? We hopen dat hij straks een keer langskomt. Nou, dat is toch heel binnenkort. Groningen ja, ja. is als eerste ja. provincie aan de beurt. Wanneer was het ook weer? Ergens in mei? Ja, weet ik niet. Nee. Nee. Weet iemand dat? Nee, ik Staat weet... het al in de agenda? Nee, nee, nee. We nee, hebben nog nee, niet genoteerd. En heeft Groningen ook een traditie met het Koningshuis? Nou, dat zal waarschijnlijk in een heel ver verleden. Ja. Ik weet wel ja. dat uh, een, een aantal jaren terug heeft hier uh, in, in de Nassolaan een, uh, een baron gewoond. Hmm. Dus uh, toen hebben we toch ook nog wel het bezoek gehad van uh, prins Klaus. Oh, dus incognito. Ja, ja. Die liep dan in één keer plotseling in pensioen met zijn bekende fototoestel. Ja. Dus uh, ja, dat was wel leuk. Maar sowieso in, de, in, de, in het noorden van Nederland hebben we toch ook allerlei veldslagen plaatsgevonden, hè, Bij de verovering van dit land op de Spanjaarden. Ja, ja, de bomberend uh, bedoel je waarschijnlijk. Hè. Dat is uh, 28 augustus. Wordt hier altijd groot gevierd. Groningen, Wat gebeurde Groningen's er Groningen ontzet. Ah ja. He, dus uh, vanuit. Uh, hoe was dat ook alweer? Help me ja. eens even. Ja, nou, nou gaan we geschiedenis aanpakken. Ja, nou, we, nou Dan wordt het echt, moeilijk ja, voor ja. ons. Uh. Ja, het is misschien te veel gezegd dat in Groningen de victorie begon. Want dat was volgens mij Alkmaar. Ja. Ja, maar ja. deze stad heeft wel degelijk een rol gespeeld ja. in de, de wording van deze natie. Absoluut. Ja, ja, ja, ja. dat zeggen we maar. We, Tuurlijk, we kennen maar de we... feiten niet precies, maar, maar laten, het zal vast maken, ergens kloppen zoals het is, zoals jij het zegt. <laughs> He? En op deze dag denk ik niet dat we het moeten tegenspreken. Nee, he? toch? <laughs> Goed, heel veel plezier. Goed, heel veel bedankt. Inmiddels gebeurt hier in Amsterdam aan de dam van alles. Um, ik verklap nog niet wat. Moet maar gewoon blijven luisteren. We gaan naar het journaal. Mark Visser. Dit is Radio 1. De dam in Amsterdam stroomt langzaam vol. Een uur geleden maakten de feestgangers plaats voor de eerste Oranje fans, Afgezien van enkele doorzetters die al de hele nacht bij het paleis bivakkeerden... om maar vooraan te staan als de koninklijke familie straks het balkon betreedt. Er staan inmiddels vele honderden mensen, maar er is nog volle plek op het plein. Op Amsterdam Centraal is het nog rustig. Wel zijn er problemen tussen Hilversum en Amsterdam. Door een aanrijding rijden er geen treinen. Vertraging is nu een uur. Er is geen treinverkeer mogelijk tussen Naarden, Bussum en Weesp... waardoor reizigers die van of via Hilversum naar Amsterdam willen rijden... rekening moeten houden met meer reistijd. Ze kunnen het beste omreizen via Utrecht. Vanuit Almere is Amsterdam wel gewoon bereikbaar. De Verenigde Staten gaat zich actiever bemoeien met de hongerstaking in de gevangenis van Guantanamo Bay op Cuba. Er is een groep van 40 medici naar de gevangenis gestuurd om de mensen die in hongerstaking zijn te begeleiden. Gedetineerden protesteren tegen de omstandigheden waaronder ze worden vastgehouden. De nieuwe Italiaanse premier Enrico Letta kan rekenen op ruime steun van het parlement. Drie kwart van de parlementsleden stemde gisteravond voor het nieuwe kabinet. De nieuwe regering werd zondag beëdigd nadat er maandenlang zonder resultaat was onderhandeld. Later vandaag stemde de Senaat nog over de vertrouwenskwestie. Bangladesh heeft de hulp na de ramp bij de textielfabriek in Dhaka zo goed aangepakt dat internationale hulp niet nodig was. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken tegen de BBC. Volgens de minister hebben onder meer de VN en Groot-Brittannië hulp aangeboden, maar is de hulp afgewezen. En het brokstuk dat afgelopen week in New York werd gevonden... is vrijwel zeker van een deel van een vleugel van een toestel... dat zich in de Twin Towers boorde op 11 september. Medewerkers van vliegtuigfabrikant Boeing... hebben het metalen brokstuk van zo'n anderhalve meter onderzocht. en Ze vermoeden dat het afkomstig is van een vleugel van één van de twee Boeings... waarmee de aanslagen werden gepleegd. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl Koninginnedag levert prima weer op. De ochtend is nog even wat fris... met temperaturen vroeg in de ochtend rond of iets onder het vriespunt aan de grond. Maar dankzij de opkomende zon zal het snel stijgen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 10 graden op de Waddeneilanden... en 13 tot 15 graden in het binnenland. In het noordwesten en noorden schijnt de zon volop. In de rest van het land wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af... waarbij de meeste wolken over het zuidoosten en oosten drijven. Blijf blijft wel overal droog... Vanochtend staat er nog weinig wind, maar in de loop van de dag draait de wind naar het noorden en ineens tot toe naar windkracht 3 tot 4, langs de westkust tot windkracht 5. Ook op het ei in Amsterdam kan de wind later vanmiddag een dikke windkracht 4 worden. De wind zorgt ervoor dat het voor het gevoel allemaal weer wat frisser wordt. Het blijft wel overal droog vandaag en ook vanavond zijn de omstandigheden overal prima. In de loop van de nacht wordt het koud, met temperaturen op uitgebreide schaal weer onder het vriespunt aan de grond. Morgen overdag hebben we een flinke zonnige periode. Blijft droog en de temperatuur gaat omhoog. In vergelijking met vandaag wordt dan 13 graden in het noordwesten en 18 graden in Limburg. Zat er wel een beetje in natuurlijk. Helemaal geen files, u kunt lekker doorrijden vandaag. En we zijn ook op de eilanden vanochtend. Ringkamer hoort u zo dadelijk, die is op Vlieland.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 Live vanuit Amsterdam. Zes minuten over half acht. Goedemorgen. en U kunt ons volgen op de website nos.nl voor het laatste nieuws natuurlijk. En wilt u ons ook zien, en dat is de moeite waard, ja, wij <lacht> maken ons uitzicht wel. En dat ziet u dan ook tegelijk mee, radio1.nl. Inmiddels zien wij op de Dam uh, politie in gala-uniform langskomen. Daar werd ook voor gejuicht door de vele aanwezigen al. Die inmiddels opgesteld staan voor het paleis. Op de Dam verslaggever Jeroen de Jager. Uh, de agenten zijn net gebriefd, hè? Hoe is dat gegaan? Ja. Uh, die zijn uh, gebriefd op allerlei plekken in Amsterdam. Onder andere hier bij de beurs van Beerlagen in de Grote Zaal. Uh, wat wij begrijpen van uh, verschillende bronnen, onder andere ook uit tweets van uh, politieagenten... is dat die briefings her en der toch wat rommelig zijn verlopen. Uh, hoe rommelig, wat de details precies zijn, is mij niet helemaal duidelijk. Uh, je moet je voorstellen, er zijn hier vandaag 10.000 agenten aanwezig. Dat is een gigantische logistieke operatie. 6.000 uit het land, 4.000 Amsterdamse agenten... Ja, die moeten zich verspreiden over de stad. Die moeten op allerlei posten gaan staan. Die moeten daar geïnstrueerd zijn wat ze op die post moeten doen. Dus je kunt je voorstellen dat dat nogal wat, uh, wat voeten in de aarde heeft. Dat is niet eenvoudig en daar is het een beetje rommelig verlopen. Ook horen we dat er iets mis is gegaan bij sommige agenten met hun uniformering. Dat ze niet het juiste uniform aan hebben. Ik weet niet wat dat precies inhoudt. Ik, uh, ik zie hier in ieder geval steeds meer... Uh, nieuwe uniformen, we, we kennen dat nieuwe ontwerp. Uh, hier in de buurt van de Dam zijn inmiddels de ME-agenten uh, uh, uh, die hebben zich geposteerd. En die zie je in die nieuwe uniformen staan met dat uh, felgeel op hun schouders. Dus dan weet je uh, dat je met de ME te maken hebt. En die zijn er nu uh, steeds meer aanwezig hier rond de Dam. Ja, dat klopt. Dat, is, dat zien wij ook vanaf ja. onze studio hier aan de Dam in uh, de Grote Industriële Club. Er zijn eigenlijk twee kleuren. Geel, fel geel en uh, oranje op dit moment aanwezig op de Dam. Oranje van de vele mensen die vandaag uh, de balkonscène willen zien... en het langslopen van uh, de koningin en koning zo dadelijk. Um, en um, het geel natuurlijk van de politie. We hoorden net van Jeroen de Jager dat die briefing dus rommelig is verlopen. Bij ons is ook uh, Glenn Schoen van beveiligingsbedrijf uh, G4S. Meneer Schoen, welkom. Ook hier aan de Dam... Um, wat vond u daarvan om dat te horen? Is, is dat normaal bij zo'n grote operatie als deze? Eigenlijk wel. Ja? Ja, dat wil je niet bekennen. Maar um, het is natuurlijk een enorme politie-inzet. Enorme hoeveelheden mensen. Hoeveel zijn er in totaal um, vandaag in Amsterdam? Pakweg 10.000 agenten. Daarnaast hebben we natuurlijk eigenlijk nog een paar duizend militairen. Uh, als we kijken wat de marine inzet vandaag op het ei. Als we kijken wat de genie inzet. Als we kijken naar explosieve opruiming en alles eromheen. Uh, uh, daarnaast zijn er nog gewone bewakers, zijn er ook toezichthouders. Dus al met al heb je een, een flink pakket aan mensen. Hm. En dan is het vaak ook wel logisch dat kleinere dingen... Uh, of we het nou rommelig noemen, betekent nog niet dat je dan ineffectief wordt. Uh, dat zal, uh, het zal wel meevallen. Um, en ook dingen zoals je nu hoort over uh, het juiste oortje en... mee. Verkeerde ja. pakken, foutenmaatschoenen, al dat soort toestanden. Dat staat gaat, dan heeft goed. niet iedereen de juiste brief gelezen of wat? Nee, maar dan moet je ook uh, met een koeltje zout nemen ja. qua... Betekent het nou dat er een issue is of niet? Normaal is dat, is dat niet zo. Maar is dat de achilleshiel, communicatie en coördinatie? Met, zo ja, met je zoveel mensen? klassiek kijkt naar hè, wanneer je wil opletten op de, op de risico's... dan zijn er eigenlijk drie assen bij grote evenementen zoals deze waar je op moet letten. Dat is coördinatie, dat is communicatie en dat is informatie. Um, als er wat fout gaat, dan gaat het vaak op een van die drie assen. Um, ja, dit is typisch zo'n heel klein dingetje over coördinatie. van joh, weet je wel, die had de briefing nog niet gehad. Dit is natuurlijk ook een, een uitdaging van formaat. voor de nieuwe Nationale Politie. Uh, um, we hebben drie maanden gehad. Je moet natuurlijk, natuurlijk kun je ook vertrouwen op, uh, op draaiboeken die eerder bestonden. Mm -hmm. uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het al knap wat er binnen drie maanden is neergezet. En uh, hè, als er een, een politieagent komt helpen uit, uit Venlo en een collega uit Friesland... kan uh, zal het, het zomaar zijn dat iemand een of ander briefje niet heeft gezien... of ja. niet wist in welk bureau ze moesten wezen. Goed. Dat zijn de kleine dingen waar we ons, denk ik, niet echt zorgen over maken. Schoen, u blijft ook bij ons, hè? Vanochtend, net zoals Han van Bree, historicus. Ook bij ons hier in de studio aan de Dam en Menoré. Maar je uiteraard spreken we nog uitgebreid later vanochtend. Dan gaan we weer even schakelen bij het Centraal Station? Daar is coördinatie en informatie ook zeer belangrijk, Karin Albert. Maar ja, dat kun je zeggen, want het is natuurlijk een mega operatie voor de NS als je bedenkt dat uh, normaal op een gewone dag er 165.000 passagiers via Amsterdam Centraal reizen en er op andere Koninklijke dag, Dagen 250.000 uh, mensen via CS Amsterdam reizen en men verwacht dat het er vandaag nog wel eens meer kunnen zijn. Juist ook omdat er zoveel oproepen zijn gedaan, hè, van mensen komt niet met de auto deze kant op, maar pak die trein. En dan heb je wel even pech als je nu bevallig in Hilversum woont. Want uh, een tijdje terug is er een aanrijding geweest op het spoor tussen Hilversum en Amsterdam... Daar rijden nu ook geen treinen. En ik zag net op het uh, blauwe bord dat ook omgekeerd het een probleem is. Want uh, de trein naar Enschede die over Hilversum zou rijden, die is geskipt. Die zou even na half acht uh, vertrekken, die is geskipt. Ja, en dit zou, was de verwachting van, uh, uh, van ProRail, tot een uur of negen duren. Dus ja, dat is dan even pech. Dan reken je op die trein en dan lukt het toch weer niet. Um, aan de andere kant, het duurt nog eventjes, uh, uh, de, de festiviteiten genoeg de hele dag. Dus ik kan misschien ook later deze kant op komen. Terwijl ik praat, zie ik inderdaad een grote uh, stoet van mensen vanuit uh, de hal... Richting de dam gaan lopen. Dus het wordt steeds drukker bij jullie daar, steeds gezelliger. Veel oranje kleuren. Het zijn ook mensen die uh, nou, met frisse moed en verse zin deze kant opkomen. Uh, hoewel je ook nog steeds mensen hebt die er allemaal wat witter uitzien, wat meer kringen onder de ogen en die juist <lacht> de tocht naar het station uh, willen naar begonnen huis. zijn. Ja. Die willen naar huis, die willen even gaan slapen en zullen misschien zomaar dat moment om tien uur gaan missen, omdat ze dan. Uh, bijliggen te komen van de afgelopen nacht. Maar ja, het is, wat je zei, een mega-operatie. De NS, ze hebben zich op alles voorbereid. Bijvoorbeeld het afsluiten van de achterkant van het station aan de eikant. Om te voorkomen dat mensen het stationsgebouw gebruiken puur als, um, ja, als, als, als passage. Het is echt bedoeld dat alleen de mensen die de trein moeten hebben. nu door de hal heen gaan, omdat anders krijg je twee stromen mensen en dat is niet te managen. Dus mensen moeten om het gebouw heen lopen. willen ze aan de eikant uitkomen. En uh, ja, voor de rest informeren ze via die bekende blauwe borden, proberen mensen uh, uh, zo goed mogelijk te informeren. Er staan ook mensen in de hal met van die ProRail jasjes aan waar je even kunt vragen hoe het met jouw trein zit. En uh, ja, ze hopen natuurlijk op een uh, geslaagde dag. Ja. Nou, Ik heb ze ook gezien vanochtend hoor, die dronken oranje pruikjes op de fiets. Wiebelend vormen, uh, eigenlijk wel een prachtig gezicht en niet heel veel anders dan uh, de meeste koninginnedagen zoals we die gekend hebben. Um, Karin Albert zei het al eventjes, om aan de achterkant, dus aan het ij te komen, moet je om het station heen. En dan kom je uit onder andere bij Martijn Griemius. Waar ben jij nu Martijn? Ja, daar zijn wij zo meteen op het ei. Wij zijn nu een klein stukje verder in het westelijk havengebied. En ik sta nu op een sleepboot van de marine. En wij varen de Hare Majesteits Everse tegemoet. Een groot schip dat zo meteen... Precies om 9 uur 101 saluutschoten gaat afvuren. Uh, om de aanwezigheid van de koningin uh, in te luiden. Uh, Major del Mariniers, Peter de Vring. Ja, daar is het schip, de Eventse. En waarom is nou juist voor dat schip gekozen. om de schoten af te lossen? Nou, het is, het is natuurlijk een prachtig mooi marineschip. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is natuurlijk het feit dat het schip gedoopt is door uh, uh, Prinses Maxima. Daar zometeen gaan we aan boord en nu zijn we in een kleine uh, sleepboot. Naast me staat ook uh, sergeant Sond, uh, een van de werknemers op de Hare Majesteit Eversen. En daar staat nu nog op uw borst Hare Majesteit, maar dat is straks anders hè. Ja, klopt. We gaan straks over naar Zijner Majesteit. En dan wordt ook de badge vervangen door Zijner Majesteits Evertsen. Is dat nog een groot verschil? Of je nou voor een harer of een zijner Majesteits Evertsen werkt? Uh, voor ons uh, blijven wij natuurlijk trouw aan, uh, aan de koning straks. Dus dat maakt voor ons geen verschil. Maar wel een grote eer. Maar Ik heb begrepen dat voor sommige mariniers ligt dat wel een beetje gevoelig. Dat je in één keer voor een Zijner Majesteits werkt. Nou, niet nee. bij ons. Nee. Bij u niet? Nee, zeker niet. Wat is uw rol straks aan boord? Um, ik ben verpleegkundige aan boord, oftewel de ziekenma. En uh, straks zorgen wij ervoor dat uh, onze bemanningsleden uh, tijdens Paradeerrol uh, goed blijven staan. Ja, ze staan al in de Paradeerrol nu uh, op het schip, hè, in de houding. Um, en uh, hoe lang hebben ze zo moeten staan? Um, we zijn altijd uh, ruim van tevoren uh, op Paradeerrol, zodat iedereen op de juiste plek staat. En ja, ongeveer een uurtje. Een uurtje. Dus, en mochten ze nou denken van ik bezwijk, dan is daar de verpleegscesant zond. Dat klopt helemaal. Wij vangen hun op als het even niet goed gaat. Vanochtend vroeg uh, al vertrokken, het schip. Ja, we zijn vanochtend uh, vroeg door de sluizen gegaan bij muiden en nu uh, op weg naar het ei. Dus we varen de Evertsen, het grote schip de Evertsen tegemoet. De Evertsen die vorig jaar nog in werd gezet bij de antipiratenmissie bij Somalië. Um, Zometeen aan boord en dan terug naar het ei waar 101 saluutschoten worden gelost. Zo dadelijk dus. Het is nu kwart voor acht, rond negen. dus, die saluutschoten. Het wordt steeds drukker op de dam waar wij op kijken. Mark Robin Visser is daar. Mark Robin, wat heb je eigenlijk aan? Want we proberen je te herkennen. Ben jij dat met die opblaaskroon? Ach. Wat een persoonlijke vraag. Nee, ik ben, ik ben heel neutraal. Ik ben neutraal. Ik zal, ik zal het even vragen aan, uh, aan mevrouw Lili, aan, Lily, aan Lily Bernsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Lili Bernsen heeft, nou, u va valt eigenlijk ook wel mee, heeft een oranje sjaal om. Hou het keurig. Wat, wat, hoe zou u mij omschrijven? Ja, he, uh, geen oranje. Ik zie niks oranje. Nee. Alleen een rood-wit-blauw En een beetje roze. En een roze. <laughs> Mag ook vandaag. Uh, Lili, gefeliciteerd met je plek. Dankjewel. Uh, luisteraars, Lily die heeft een krukje, een stoeltje is het eigenlijk. En die heeft ze uh, op het, bij het op, onder het monument uh, gezet. Nou ja, dit is ook afgezet hier, want dit is een speciale zone. Ja, voor uh, mensen die slechte been zijn. Uh, ja. En u kunt niet zo lang staan? Nee, precies. En toen mocht ik van de gemeente Amsterdam uh, heb ik een plekje gekregen. Maar binnen. eigenlijk wilde u ergens anders. Ja, ik zou eigenlijk in de Nieuwe Kerk gezeten hebben. Nou ja, dat is uh, aan iemand anders uh, toebedeeld. Wij moeten denk ik even uitleggen dat u uh, totaal bezeten bent van het Koningshuis en niet alleen van dit koning. U doet alle koningshuizen. Het koningshuizen hè? over nou ja, heel Europa. Ik correspondeer met ze mee met huwelijken bij huwelijken en geboortes. En, nou, ook Hoe ook... is dat zo gekomen? Wat is, er, ja. wat, wat is er met u aan de hand? Nou. Ik denk toen ik een jaar of acht was, toen, uh, toen kwam die liefde voor het Koningshuis. Uh, met trouwerijen van Beatrix en Irene. En toen ja, ben ik van alles gaan verzamelen. Dat raakte u, de, dat die raakte trouwerijen? Ja, ja, ja. ja dat, dat vond ik prachtig. Nou ja, toen is dat gegroeid en uh, dat is alleen maar uh, doorgegaan. Ja, en heeft u ook met het Koningshuis gecorrespondeerd over deze gebeurtenis? Uh, ik heb ze wel, uh, nadat Koningin Beatrix had gezegd dat ze... Uh, dat ze ging stoppen, heb ik ze ook een kaartje gestuurd. Ja. Ja. En krijg je dan antwoord? Nou, ik denk nu niet, want ze zullen het nu wel weer via de televisie doen. Dat ja. deden ze ook uh, toen Willem-Alexander trouwde. Ja. Ja. En dan ja. krijg je geen persoonlijk kaartje. Nee. Maar u, u, voelt zich, u bent betrokken en u voelt zich ook onderdeel van wat hier gebeurt? Ja, zeker. Zeker, dat sfeertje straks. Ja. Het is geweldig, denk ik. Wij kijken even, ik kijk even naar uw uitzicht. Ja, er staan nu een paar stadsbussen voor. Er staat op gereserveerd. Ook wel heel schattig. Die hebben dan ook allemaal een klein allemaal oranje vlaggetje. vlaggetjes. Ja, gereserveerd staat ook in het oranje. Ja. En, uh, maar die bussen gaan straks weg. En dan ziet u dus straks dat balkon. Prachtig. En we kunnen ook even melden. Er zijn ook een paar schermen neergezet. Daar komt inmiddels ook muziek uit. Dus we worden ja. wel geënterteerd. Ja, ge dat wordt wel gezellig. Ja, precies. Ja, dat komt allemaal goed. Veel plezier vandaag. Hartelijk dank. Ga ja, lekker op het krukje zitten. Ja, u bent nou nog alleen, maar het wordt vast druk hier. Ja, even. vast wel. Okay. Dank u wel. Maar ik op Visser van de Dam door naar Vlieland, want daar is het groot feest, dat is trouwens iedere koning in de dag. En bewoners en Rienke Kamer onze verslaggever die is op Vlieland was daar getuige van. Bewoners worden zelfs wakker gemaakt door de trompet om 6 uur s ochtends. burgers en en gasten van Vlieland. Vandaag vieren wij een aantal heugelijke feiten. Allereerst dat onze koningin Beatrix haar 75e verjaardag viert. Maar ook dat onze 46-jarige kroonprins Willem-Alexander vandaag de troon wisselt met zijn moeder. De hele dag viert ons landfeest. Niemand hanteren de als pitten zijn tuin. Steekt allen de vlaggen uit en tooit in oranje. Wij verwachten nu om kwart over negen bij het gemeentehuis voor de Openhaarde. Daarna gaan we om tien uur gezamenlijk koffie drinken. Lang leven onze koningin en aanstaande koning. Hippiepiep! Hoorra! Hippiepiep! Hoorra! Hippiepiep! Hoorra! En zo worden de inwoners van Vlieland wakker vanochtend op deze bijzondere dag. Het is nog maar net zes uur geweest. De zon komt net boven de horizon uit. En twee herauten te paard lopen door het dorp en maken op deze manier iedereen wakker. paarden zijn prachtig versierd hebben bijvoorbeeld oranje sokjes aan en ook de herouder zelf zien er mooi uit met hun een, met een hoeden en hun gewaden. Op deze manier maken ze dus de inwoners wakker. En wat gebeurt ook echt? Her en der steken mensen hun slaperige hoofd uit het raam. En sommigen doen de voordeur open om de vlag op te hangen. Mevrouw van nummer 7, u komt naar buiten. Is dit nou een manier om wakker te worden? Ja, natuurlijk. Dat hoort erbij. Freelance Vl traditie, hè? Ieder jaar zo. Elk jaar weer. En dan staat de vlag klaar of hoe gaat dat? Ja, die hebben dat we klaargezet gisteravond. Sommigen steken de vlag uit, maar wat, wat doet u mevrouw? Ik heb de vlag ook uitgestoken. Maar nou, u geeft ze ook wat? Ja, ja, ja. Even een oranjebitter in een oud uh, koetsiersglas. Dan moet er nog even een vlag. in. Ja, ja. ja. Daar zit wel een hoop in. Ja, ja, ja. Hij moet erg leeg. Hij moet leeg? Ja. Maar dat lijkt me geen goed plan, sorgens om zes uur. Nee. U mag denk ik ook even een slokje nemen. Dat lijkt me ook niet zo'n goed plan. Nee. Uh, maar dit is traditie? Uh, ja, Nou, zo langzamerhand wel. Ik denk dat we het al meer dan 30 jaar doen. Dus, uh... U zat ook al klaar op het bankje? Ja, ja, ja. Anders gaat het niet door, het feest. Het is wel gezellig zo, hè? Ja, het, het, gaat, het is hier altijd gezellig. Het is morgen vroeg. Je komt altijd alweer mensen tegen die wakker zijn. En, ja, moet ik natuurlijk, want die vlag moet uit. Hè? En, uh... Dat is het doel van, uh, van wat u doet? Wij zijn bezig om de mensen wakker te maken. Dat ze allemaal op tijd straks weer bij de Hoogbade zijn. Dat ze meedoen met de optocht door het dorp. Het uh, is altijd een groot feest en uh, dat gaat jarenlang en uh, gaat altijd prima. Zelf uh, doe ik het al meer dan 35 jaar. Ik heb uh, zelfs met de verjaardag van koningin Juliana al geblazen. En uh, ja, dit is ieder jaar weer. Je kijkt er gewoon naar uit. Heerlijk toch? Ja, maar waar kijkt u nou vooral naar uit? Dat de mensen de vlag uithangen of dat ze met die oranje eraan komen? Nou, je bitter vind ik prima. Ik nip altijd, want ik moet wel kunnen blijven blazen. Maar eh, als die vlaggen straks weer uithangen, dat is de bedoeling en dat is een groot feest. Even piep! Hoera! Kijk eens aan. Nou, niet alleen in eh, Amsterdam wordt feest gevierd en op eh, Vlieland. Ook eh, in Groningen. Verslaggever Roel Pauw is eh, op een kleedjesmarkt. Eh, Roel, eh, ik heb hier naast mij een fan van Batman poppen. <tie> Zijn die daar te vinden? Sorry? <lacht> Let nou op. Oh, Batman-poppetjes, laat ik het maar gewoon daarop houden. Zijn die daar ja, te vinden bij jou? Ja, er was een verzoek, hè? Er was een verzoeknummer uh, mm. van uh, Marcel, presentator Marcel. Die is helemaal verzot op uh, Batman-artikelen. Um, ik weet het niet, hoor. Uh, ik ga zo meteen <lacht> voor je kijken. Lara, moet ik voor jou ook nog even een uh, wensenlijstje meenemen? Ja, iets van Wallace Gromit, Heb oh, jij een verzameling? ja. Wat zeg je? Ja, ook poppetjes. Ja, het durft het bijna niet toe te geven. Wat voor? Nee, doe maar. Zeg het maar. Niemand hoort het. P poppetjes, ook. Wallace en Gromit, bijvoorbeeld. Wallace en Gromit. Ik ga voor je kijken. Maar eerst uh, ga ik uh, zometeen even ontbijten. Koffie en lekkers voor 1,50. En daar kan ik bij nemen drie dubbele choco fudge brownies en kezentorten voor 1 euro. Ik heb namelijk nog niet uh, kunnen ontbijten. Je staat trouwens versteld van wat mensen hier allemaal verkopen. Ik, ik verbaas me er wel over. Ik ben nu bij een kraampje, daar staat uh, een hele partij blikjes. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ook een aantal flessen, kit, van die tubus, kit. Hoe komen mensen eraan? Mag ik jou dat vragen, want jij bent hier de verkoopster. Ik heb het van mijn opa. En hoe komt je opa daar dan weer aan? Allemaal flessen nog helemaal vol met kit. Hij heeft een bouwbedrijf. En deze kon hij niet meer uh, kwijt, dus die mocht jij verkopen? Ja. Denk je dat het een goede dag is om kit te verkopen vandaag? Ik heb echt geen flauw idee. Ik weet <lacht> alleen dat ik er geld mee kan <lacht> ja, verdienen. Ja, dan moet je ze wel kwijtraken natuurlijk. Uh, wat voor kit is het? Want je moet er wel een beetje tekst uh, bij hebben natuurlijk. Hè? En we kunnen uitleggen wat het is. We hebben hier wet seal and fix professional. Wat kunnen we hiermee? iets lijmen denk ik. Oké, okay, altijd handig. En er zijn ook nog van die witte tubes. Dat is siliconen. Siliconen. No. Siliconen neutre. Ja? Ook iets lijmen. Nou, we, we, kunnen, we kunnen alles aan elkaar lijmen vandaag. Dat is uh, wel zeker. Wat kost deze trouwens? Wat moet je ervoor hebben? 1 euro. 1 euro. Kan ik onderhandelen met je? Nee. Zo. Dit wordt, een, uh, dit wordt een hele taai. Laat ik eerst maar eens even op zoek gaan naar Batman en Wallace in Gromit. Oké, okay, kijk. Daar hebben we wat aan. Verslaggever Roevou in Groningen. <laughs> en dit uh, zal wel altijd bij Koningin De Dag horen. Natuurlijk die kleedjesmarkten. Han van Bree, historicus en uh, kenner van het Koningshuis, zie je uh, meneer Van Bree. Dit krijgen we dus vanaf volgend jaar op 27 april. Ja. Is dat verstandig, vindt u? Dat dat nou een paar dagen naar voren wordt gehaald? Nou, ik had het toch... Als als het was volgend jaar op 26 april. Ja, moet precies. Ook, ook, ook dat, ook, op zaterdag. dat was. Ja, nee, ja, ja. Dus toen ging ik dat meteen mis. Nee, ik, als ik had moeten adviseren, had ik het uh, uh, tegen Willem-Alexander gezegd... houd het op 30 april, want dat is zo'n ingesleten dag. Ja. Er botsen natuurlijk twee tradities. Er, er is de ingesleten traditie van 30 april, gekoppeld aan Koninginnendag, Koningsdag. Maar er is ook een uh, traditie waar hij uh, op teruggrijpt. En dat is de traditie dat uh, voor uh, Beatrix, alle vorsten, op hun eigen verjaardag uh, het feest vierden. En uh, dat is trouwens koning Willem I slecht bekomen, want op zijn verjaardag brak de Belgische opstand uit in 1830. Juist omdat er feest gevierd werd, maar dat feest liep uit de hand en uh, daarna raakten we België kwijt. Dus dat is ook misschien niet helemaal verstandig. Maar het is, het is uh, blijkbaar, heeft Willem-Alexander een statement willen maken van het is mijn koningschap en dan gaan we op mijn verjaardag vieren. Ja, en dat wordt dus dan de 27e volgend jaar. Dus de 26e, maar dan de 27e. En dan zullen we dan ook weer overal de kleedjesmarkten hebben. We praten door natuurlijk met u, meneer Van Breen. En ook met Glenn Schoen, die is hier ook nog altijd. Ja, beveiligingsdeskundige is die van het bedrijf G4S. We gaan eens zien en bekijken wat er gemeld wordt op de verschillende media, kranten, zowel als op internet. Uh, Nederlandse media is natuurlijk bon van het oranje nieuws, maar ook uh, buitenlandse media. Uh, kunnen er wat van? De eerste helft van de site van de VRT bijvoorbeeld is alleen maar oranje. Zo hebben ze een artikel over uh, Willem-Alexander... in zijn rol als vader en watermanager... en over de Oranje Gek in Amsterdam. Het Duitse Bild schrijft... Uh, Maxima, uh, van partygirl to koningin... De krant heeft een foto opgedoken van een polofeestje in Buenos Aires in 1996, Maxima's gekleed in het wit. En ze zit op de grond met vrienden. Er is flink wat dijbeen te zien en de stemming is uitermate vrolijk. Onderschrift Maximale levenslust. Duitse nieuwszenders pakken al een flink uit met de troonswisseling. ZTF bijvoorbeeld, maakte gisteravond al een reportage op de Dam. Ik blijf hier slapen. Ik werde hier overnachten, want zo'n evenement, werd nee, ik zeker niet weer erleben. Ja, ja, dit ga ik niet nog een keer meemaken. Argentijnse krant La Nation heeft een special op de site over Maxima Re Reina, oftewel Koningin Maxima. Natuurlijk wordt er uitgelegd hoe de dag eruit ziet in Amsterdam, maar er is ook een quiz. Die is nogal moeilijk. Want weet u bijvoorbeeld hoeveel titels Willem-Alexander erft nu die koning wordt? 42. Meneer Van Brie, ja, wist u ook niet. Andere Argentijnse krant, Clarín schrijft over de tangomania... Mania, die Maxima in Nederland heeft veroorzaakt. Sinds ze in Nederland is, is het aantal tango-scholen flink toegenomen. En voor iedereen die benieuwd is naar het menu... dat in het Rijksmuseum is geserveerd... bij het afscheid van de, Hare majesteit de koningin... Twittert het Castel Engelenburg, restaurant op de Veluwe. Op de foto is inderdaad het menu te zien. En dit is het toetje. Lambada strawberries en limoncello cream. Strawberry merengue en strawberry coulis. Iets met aardbeien dus. Het koningin, underscore Beatrix, twittert ook afscheidsreden schrijven. Eerste zin, hebben wij al landgenoten. De dag die wij wisten dat zou komen is eindelijk hier. Hashtag troon, hashtag en wist u dat naast Willem-Alexander nog drie andere koningen in Nederland wonen? Het Algemeen Dagblad heeft ze namelijk opgespoord. De mannen zijn in het dagelijks leven glaszetter, ex-bouwvakker en vastgoedmagnaat. En koning van een dorp of stad in Ghana. Inwoners van Utrecht worden om kwart voor tien gewekt met twee koningsliederen vanaf de Domtoren. De Utrechtse stadsbejadier Magosia Feibig speelt op verzoek van het Nationaal Comité. Innodiging het veelbesproken officiële koningslied. Zelf heeft ze besloten ook in het alternatieve koningslied van de Utrechtse vrienden Allard en Huip te spelen. Je bent een koning, koning, een levende legende. Ja, en deze mannen zijn ook bij ons te horen. Later vandaag, in de studio aan de Dam. De Telegraaf schrijft op de site over de wijnrode jurk... die prinses Maxima gisteravond droeg bij het afscheidsdiner van haar schoonmoeder. Die jurk is namelijk niet nieuw. Ze droeg de jurk van Valentino al eerder... na de 60ste verjaardag van de Britse koning, kroonprins Charles. Dat de prinses juist nu een jurk kiest die ze eerder heeft gedragen... is een statement. Volgens de Telegraaf, het is een teken namelijk van spaarzaamheid.